10 uur. Remons, reë met het NOS Journaal. In een woning in het noorden van de stad Groningen zijn explosieven gevonden. Uit voorzorg zijn 24 huizen eromheen ontruimd. De explosieve opruimingsdienst Defensie is onderweg naar het pand. Om wat voor explosieven het gaat is nog niet duidelijk. Ze werden gevonden tijdens een verbouwing. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De meeste Nederlanders merken er nog weinig van dat het beter gaat met de economie... blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS dat terwijl het kabinet al twee jaar op rij de boodschap heeft dat de economische crisis voorbij is. De helft van de ondervraagde mensen zegt dat ze goed kunnen rondkomen. Dat is iets lager dan vorig jaar, toen was dat nog 56%.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 De NS lanceert volgende maand een meldpunt... waar de 20.000 medewerkers misstanden kunnen aankaarten. Dat kan ook anoniem. Op die manier moeten herhalingen van misstanden... als de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg en het vira debakel worden voorkomen. Het is een van de maatregelen om de normen en waarden... binnen de NS te verbeteren, zegt Suzy Zijderveld... lid van de raad van bestuur van het spoorbedrijf tegen de Telegraaf. Vannacht waren er op vier plaken, pletsen, plaatsen in het land Plofkraken... De politie heeft in Soest drie verdachten opgepakt. Zij zouden drie plofkraken in Soest en drie bergen hebben gepleegd. In alle gevallen werd een geldautomaat van Albert Heijn opgeblazen. De politie gebruikte een helikopter en speurhonden om de verdachten te vinden. En dan het weer. Er zijn vandaag grote verschillen. In het westen en noordwesten valt een enkele bui. En op de meeste plaatsen is het verder droog. In sommige regio's is het ook flink zonnig. En het wordt vanmiddag 18 tot 20 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan nog 13 files op de A1 richting Amsterdam, tussen Voorthuizen en Hoevelaken 2 kilometer. En tussen Naarden en Muidenoost 5. A2 richting Amsterdam voor de Leidse Rijntunnel bij Utrecht 3 kilometer. En op de A6 richting Amsterdam staat tussen Almere Stad en Knopperd Muidenberg nog 9 kilometer en een half uur vertraging. Dat komt door de werkzaamheden daar. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Bodegraven, 4. En de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond, 5 kilometer. A27, maar dan van Almere naar Utrecht tussen Emnes en Beeldhoven, 9 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Just steaming. can't believe that I call my man cheating. So I found another way to make him pay for it all. So I went to, to Neiman Marcus on a shopping spree, and on the way I grabbed Soleil and Mia. And as the cash box rang, I thought. Nummer 1 in de York breakdown. Alvaro Soler Sofia. daarvoor Blue Control met helemaal op stijl. Er is gescoord in Eindhoven. Feyenoord heeft 1-0 uh, gescoord door Boetegin in de 82e minuut. Tja, moet ik erover zeggen? Nou, alleen maar dat er uh, lekker muziek op CFM is. Fiss and the Tansrums. Money grabber.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 nummer 6.9 ZFN, Zfn. Matthew Wilder met Break My Strides en daarvoor Anita Meijer met Why Tell Me Why. De levensvraag die je ook zo kan stellen deze zondag. In de IFM met Simply Rats. Man is de tijd te mengen.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 Um...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 was het voor Touch and Go, Would You en ervoor uit begin jaren 80 Simply Red, The Money's To Touch Your Mansion dus Het begint een beetje een fout zonnig te worden Nu Brush en de levensvraag When Will I Be Famous? When will I Be Famous? zijn achter Graffiti Six, stare Into The Sun. CFM, Zandvoort op zondag, Coldplay komt nu aan. Life to the world, seas with a game.